Zeven uur, Juri Stubenetski met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten in de vastgoedfraudezaak... hebben celstraf gekregen. Hoofdverdachte Jan van Vlijmen is veroordeeld tot vier jaar cel... voor onder meer valsheid in geschriften, witwassen, omkoping... en het leidinggeven aan twee criminele organisaties. Andere verdachten kregen celstraffen van één tot drie jaar. De oud-bestuursvoorzitter van het bouwfonds, Kees Hakstegen... kwam er vanaf met een taakstraf van 240 uur... Het OM had in de klimopzaak tegen de hoofdverdachte zeven jaar geëist. De fraudezaak kwam in 2007 aan het licht. De Belastingdienst stuitte op betalingen waar geen diensten tegenover stonden... en er waren panden voor veel te veel geld verkocht... aan het Philips Pensioenfonds en het voormalige bouwfonds. De president van de Europese Centrale Bank, Draghi... vindt dat de landen van de eurozone grote vooruitgang hebben geboekt... in de bestrijding van de eurocrisis. Hij noemt die vooruitgang zelfs verbluffend...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 Nog geen twee weken geleden noemde hij de situatie in de eurozone zeer ernstig. Het College Bescherming Persoonsgegevens is bezorgd... over het nieuwe privacybeleid van Google. Die zoekmachine houdt nu al per gebruiker profielen bij... over het gebruik van Google-producten als YouTube, Gmail en de zoekmachine zelf. Vanaf 1 maart wil het bedrijf die gegevens samenvoegen in één profiel. Zo kan veel gerichter worden geadverteerd, zegt Google. Critici zeggen dat het onduidelijk is wat er gebeurt met de enorme voorraad gegevens. Het weer in het zuiden, toenemende bewolking. Morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droog en zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoetenwouder-Rijndijk 3 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewek en het Gouwe Aquaduct 5 kilometer. Na een aanrijding zijn bij het Aquaduct 2 rijschroken dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 4 kilometer. De nasleep van een aanrijding. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen de Afrit Aveling en Nieuwendijk 4 kilometer. Zijn auto's stilgevallen. Bij Nieuwendijk is de rechte rijschrook dicht.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 Het is Radio 1, de NTR. Schat, ik kom met geen sprake, want jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta, pagina 154. Blablabla. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie, fijn. Oké. Is goed. Hoi. Schat maar, zijn de priesters. Priesters! Oh. Oh. Gelukkig eindelijk hulp. Hier is Manjaro. Uw presentator is Petra Possel.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 Uh, wat is onze website ook alweer, jongens? Oh ja, radiomondjaren.nl. We moeten nog even een beetje ingroeien. Uh, daar vindt u alle recepten. Uh, u kunt de reacties vinden. U kunt uh, ons proefpanel lezen en andere wetenswaardigheden. U kunt trouwens ook vanaf nu aanwezig zijn bij onze uitzending. Dan moet je even een mailtje sturen naar manjare.ntr.nl... om u aan te melden. En boven de 25 houden we dan op met uitnodigen. Maar tot 25, en dan bedoel ik niet jaar, maar aantal mensen... Uh, bent u van harte welkom. En dat we helemaal geen leeftijdsgrenzen kennen... dat wordt vandaag bewezen, is namelijk een heel gezin over uit Friesland. Welkom mensen. En het leuke van deze mensen is ook dat ze gewoon Friese dumkes mee hebben genomen. Koekjes. En van dit soort luisteraars houden we heel erg. Uh, u mag dus vanaf nu ook deze uitzending bezoeken. En met regionale uh, gerechten deze kant op komen. Dat wordt buitengewoon op prijs gesteld door iedereen hier. We gaan die, die koekjes zo uitdelen. En dumkes ja, dat is een heel lekker, heel lekker koekje. En wat ook leuk is te vertellen over deze mensen is dat ze altijd meekoken met het programma Mangiare. Dus zij, de, de de man, de vader van het gezin, maakt de gerechten. Nou, volgens ja. mij helpen de kinderen ook. De kinderen helpen, ook met opeten. Ja. En het is eigenlijk altijd lekker, toch jongens? Ja. Altijd lekker, knikken ze. Braaf. Nou, dat ja. soort dingen dus. Wat gaan we vandaag doen? We hebben aandacht voor witte rijst. Met Polo Chan van de Chinese restaurant Nam Ke. Gaan wij rijst testen, Polo. Ja, we gaan uh, uh, drie soorten rijst testen. Witte rijst, hè? Witte hebben rijst, gestoomde, gestoomde rijst. Gestoomde rijst, ja. witte rijst. En uh, jij eet heel veel rijst? Uh, ja, ik uh, ben ermee opgegroeid, ja. Is het eigenlijk zo dat elke Chinees heel veel rijst eet? Uh, het, ja, het zuiden van China, het kantongedeelte, eet, eet, mensen eten dat een rijst als hoofdvoedsel. Uh, andere delen van China, bijvoorbeeld Noorden, uh, heb je al eerder over deegproducten. Broodjes, eh, andere, al, andere gerechten ja. erbij. Ja, ja. Is het bij jou ook het hoofdbestanddeel van de maaltijd, het belangrijkste uh, gerecht wat je, wat je eet in dagelijks uh, voedsel? Ja, ja rijst. Uh, rijst is denk ik zo belangrijk dat, dat wij het geen eens een gerecht meer noemen. Het is rijst en dan heb je gerechten. Oké, okay, uh, rijst is er gewoon altijd. De rijst is gewoon altijd. De denk jij, droom jij in rijst? Uh, Kun je zonder reis? Nee, ik kan niet zonder reis. Ik denk niet dat ik droom in reis. Want ik eet het <laughs> daar iets te vaak voor, denk ik. Uh, maar, maar ik kan er niet zonder. Uh, als ik op vakantie ben, een uh, week, vijf dagen, ja? zonder reis... Dan heb ik zo zoiets van, oké, okay, nu moeten we wel ergens even uh, een kometje reis gaan. Gewoon een ja, reis gaan uh, scoren, zeg maar. Polotjan, de, ja. de man en de reis. Jawel, in de ochtend. Oh, okay. nou, komt je reis in de ochtend uh, gaat er ook wel in nou, Het lijkt me nou, dat jij de gedroomde man bent om straks te testen voor ons. Dank je. Uh, we gaan het zo meteen horen. Uh, tegenover jou zit uh, Linda Rodenburg. En zij heeft een virtueel museum geopend. Niks uh, lastig doen met een pand wat dan weer betaald moet worden... en overheidssubsidie voor aangevraagd moet worden. Hup, we gaan virtueel. Het voetmuseum.nl. En ik nodig de uh, luisteraars ook meteen uit om dat nu aan te zetten... Want dan kunnen ze gewoon meekijken tijdens deze uitzending... naar de expositie ja. die er op dit moment te zien is. Ja. Linda, wat een goed idee. Dankjewel. Ben je ook heel technisch? Kan je dat allemaal gewoon? Ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee. Typisch vrouwen geholpen we maar... natuurlijk uh, wel door iemand die daar heel veel van weet... van de techniek. Maar ik heb het wel uh, zeg maar ingericht en ontworpen. Ja, ja. Nou, spannend. We gaan daar straks over, over doorpraten. En mijn vaste steun en toeverlaat kookvriendin Jona Freud... is ook weer aangeschoven. Kookboekenfanaat. En uh, ja, normaal mag jij altijd kiezen... Ja. En dit keer dus niet, gaf nee. ik jou een opdracht. Want ik, ben, ik kom net terug uit Aruba. En ik ga veel naar de Antillen. En toen zei ik van, ga nou eens een keer Keesje Jena maken. Want dat eten ze daar allemaal bij feestelijke gebeurtenissen. Uh, ja, gebeurtenis. daar had ik dus nog nooit van gehoord. Nee. En hoe is het gegaan? Nou, dat was een, een harde dobber. Ik bedoel, we hebben intensief contact gehad met jou. Ja. Aan de andere kant van de wereld ongeveer. Ja, omdat klopt. jij uh, ook daar op zoek bent gegaan naar receptuur hiervoor. Want die was heel moeilijk te vinden. Ja, klopt. Er dus is heel veel bij mondelingen uh, overlevering. Ja, en bij toeval in het boek van Linda, een eerder boek wat zij gemaakt heeft... het Rotterdamse kookboek, staat twee zinnen over de Keeshyena. En verder heb ik een recept op internet gevonden. En jij hebt een recept opgestuurd. maar, ja, maar voor ik mij heb was tien een... of twintig mensen gevraagd om een recept. Ja, hè? Dus, dus, die dus die heb je allemaal nu? Nee, want de meeste mensen wisten gewoon die hadden geen recept op papier of konden het niet reproduceren. Nou, ik zal je vertellen dat recept wat ik van internet heb gehaald... daar staan wel hoeveelheden bij, die in mijn oog totaal niet kloppen. En bij dat andere recept, daar staan ook helemaal geen uh, hoeveelheden bij. En het was dus echt voor het eerst sinds heel erg lang, moet ik zeggen... dat ik iets heb gemaakt wat ik nog nooit geproefd had, nog nooit gezien had. Laat staan dat ik wist waar het heen moest gaan... En ik merkte dat het behoorlijk ingewikkeld was. Nou, maar je ook is... wat geïmproviseerd? Dat is natuurlijk typisch een uh, rechtverwerking. Ik, heb uh, uh, ik, heb yeah. ik probeer altijd heel erg hier om niet te improviseren. Oh, om okay. de nee, werkelijkheid okay. zo dicht mogelijk te benaderen. blijft dus ja, Maar ik denk dat dat de werkelijkheid hebben. is voor dit recept, ja. voor, dit, <laughs> ja. voor dit gerecht. Ik denk dat de luisteraars thuis nu inmiddels denken dat het over gestoofde olifant gaat. Nee. Want niemand <laughs> weet nou wat Keesciëna <laughs> is. Het is gewoon een gevulde edammerkaas. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Gewoon een gevulde edammerkaas. Het is een gevulde edammerkaas. Het komt zeggen van. De Nederlandse Antilles, denk ik ook. Het ja, de Hollanders een... hebben ja. die Edamme kaas daarheen gebracht. Russisch. En, en het vulsel ja. is door de Antillianen bedacht. Ja, nou, en de rest van de wereld. hè? En Die ja. hebben gedacht: alles wat er in zo'n kaas past, stoppen wij daar ook in. Een ja. omgekeerde fondue. Ja. Dus het is een omgekeerde een, fondue, zegt een van onze luisteraars hier te plekken. Ja, dat, dat is dus het. Er zit ontzettend eigenlijk. veel in. Nou, in puben, ieder geval, voor de duidelijkheid, ja, van het smaakt naar kaas. Ja, ik dus heb er overigens op Baruba zelf ongeveer tien verschillende soorten geproefd. Het is eigenlijk nog een wonder dat ik door de deur kan. Ja, dat vind ik ook een wonder. Het is heel zwaar eten, maar ik wil ook meteen tegen de luisteraars zeggen, heeft u nou thuis het ideale recept van Keesje wilt u dat dan alstublieft sturen? Zodat naar ik het op NTR.nl. Want we hebben heel weinig receptuur. Ik heb zelf ook op de valreep uh, vlak voordat ik het vliegtuig inging nog een recept gevonden, maar het wordt buitengewoon op prijs gesteld. U mag ook tips geven over Keesje dingen die absoluut wel kunnen, niet kunnen. Aan het eind van de uitzending behandelen we u reacties zeker. En nogmaals, als u dus wilt komen naar onze volgende uitzending, kunt u ons ook mailen, want Onze volgende uitzending is vrijdag 24 februari. Goed, we gaan naar Polo Chan. Ja. Hij gaat reisproeven. Samen met je broer Cliff ben je eigenaar van Namke BV. Dat, dat is een keten van drie uh, restaurants in, in Amsterdam. Uh, heel erg bekend natuurlijk van Namke op de Zeedijk, waar je ouders 30 jaar geleden mee zijn begonnen. Authentieke Chinese uh, Keuken, inmiddels uitgegroeid tot een heel groot bedrijf. Tien jaar geleden nam jij met je broer de zaken over. En dat was eigenlijk in hetzelfde jaar dat de speelfilm Oesters van Namke uitkwam... Naar, de, naar het gelijknamige boek van Kees van Bijnen. Ja. Wat heeft dat voor jullie betekend eigenlijk, dat de verfilming? De verfilming, heel veel. Heel veel. Uh, zoveel dat wij tien jaar later vandaag nog steeds het over hebben, nu. Uh, elke keer als het uh, even op tv komt, uh, dan merken we weer dat er heel veel gesproken wordt erover. Uh, het, het, op, op het moment dat de film uitkwam en dat de publiciteit nog heel groot was, bracht het mensen uit heel ver. Mensen kwamen echt letterlijk met krantjes, foldertjes zoeken en omhoog kijken naar de gevel. Oh, dit is het, hier is het. Ja, en uh, oesters bestellen, neem ik aan. Uh, en oesters bestellen. Ja. Ja, ja. En oesters oesters bestellen. waren niet aan te slepen. Uh, oesters waren uh, bijna niet aan te slepen, maar altijd op voorraad. Ja. <laughs> zoals, het, zoals het hoort bij het ja, restaurant. Ja, ja. Uh, ja. En het, het heeft gewoon heel veel publiciteit opgebracht. En ook publiciteit wat, wat, wat eigenlijk bijna te groot voor ons was. Het is een klein restaurantje in Amsterdam Centrum. En er werd gewoon landelijk over gesproken. Ja. Uh, nou, het is gewoon geweldig. Is het nog steeds jullie, jullie toprecept? Ik bedoel, is het nog steeds het gerecht waar iedereen als een magneet naartoe getrokken wordt? Of, of gaat het nu ook wel weer over de eend? Ja, we hebben meerdere gerechten natuurlijk. En, uh, ik zeg altijd dat het restaurant Oesters van Namke... Dat voor de film was het al redelijk bekend en ook druk bezocht. Uh, die film heeft natuurlijk heel veel bekendheid gebracht. Zeker ook voor het product Oesters. Oesters is een, een, een gerecht dat mensen bestellen niet per stuk, maar per tien, twaalf. Ja. Dus aan het eind van de avond zie je altijd dat het een koploper is. Want een eend bijvoorbeeld bestel je per portie. Dat is ja. Één. Ja. Dus uh, ja, maar andere gerechten krijgen ook een... Gelukkig hun aandacht wil. Nu, nu gaan wij aandacht aan iets besteden... wat uh, eigenlijk amper altijd wel op tafel komt... Ja. als je bij een goed Chinees restaurant komt. Zelfs bij een slecht Chinees restaurant. Namelijk witte rijst. Ja. Uh, witte rijst is er gewoon. Wij doen daar soms heel laconiek over. Terwijl goede witte rijst... dat is nog wel een hele kunst, toch? Uh, ja, ik heb vanmiddag uh, op voorbereiding van... deze avondprogramma... heb ik met iemand gesproken en zei van, nou, rijst. wat maakt rijst nou echt goed? En hij zei... Dat het heel moeilijk is. Want uh, er moet een bepaalde kennis zijn. Dus heel veel mensen. die zullen waarschijnlijk een slecht. comische rijst. of een betere kwaliteit. comische rijst. heel moeilijk uit elkaar kunnen halen. Ja. Uh, maar ik denk dat kwaliteit. gewoon altijd merkbaar is. Maar waar merk je dat aan? Uh, dan merk je bijvoorbeeld aan. Uh, visueel, als je ziet. Uh, de glans. Uh, aan het rijst. Dus aan. Van de, reis, de droge korrel, de... Uh, Ja, van de droge korrel. maar ook meer de gestoomde. De, de gestoomde korrel. De, gestoomde korrel. Uh, de glans daarvan, hoe het ruikt. Uh, hoe plakkerig het is. Het moet niet te plakkerig zijn, ook niet helemaal niet plakkerig. Uh, en volgens is het hoe het smaakt. Uh, uh, smaak is... Die, het het ergste wat je aan rijst kan merken, is dat het oud rijst is. Uh, en dan bedoel ik dus niet dat het al lang gekookt is... maar <coughs> dat de rijst al ergens heel lang op voorraad ligt. En dan proef je dus al een iets muffige smaak eraan. Proef jij dus of iets een oude rijst is? Ook als die uh, in een, een goede verpakking heeft, in zo'n plastic ja. uh, ding. Ja, maar, maar en wanneer is het oud? Ik, ik weet niet precies wat. Uh, nee, maar wat, goed, als je dus de reis van de Velden afkomt, dan is er, neem ik aan, een tijdlimiet voor. Dat, in die periode kan je dan misschien het beste eten. Ik, nee, daar heb ik geen precieze tijd uh, voor. Maar wat we wel merken is: uh, af en toe krijgen we een voorraadreis, en we krijgen altijd voorraadreis. En dan gaat het koken. En op een gegeven moment denk je. Dit is, dit is het niet, dit is het net niet. En dan uh, ga je op zoek naar iets anders. Want uh, we, we proberen zo min mogelijk van, van, van reis te veranderen. Uh, omdat het. Als het eenmaal goed is, moet je gewoon vasthouden aan. En welke reis gebruiken jullie dan? Uh, uh, ja, het, het komt uit Thailand. Ik weet niet of ik een merk kan noemen. Het is uit uh, Thailand. Uh, de meeste reis, wat we altijd gebruiken, uh, komt uit Thailand. Uh, het, het heet in ons vak gewoon, het heet het hè, met, uh, de, de, de geur wat er vanaf komt. Het uh, is en... wat bloemig waarschijnlijk. Het is dus die bloemige, parfumachtige ja. Uh, geur. Ja. Ja. ja, bloemig. Nee, het is niet goed hè? Geurige rijst. Ja. Hey, maar eventjes, vrienden, ja. je bent dus een Chinees. Ja. Je werkt dus in een Chinese restaurant. Ja. Sterker nog, je hebt een keten van Chinese restaurants. Ja. Je hebt Thaise rijst. Ja. Ja. Ja. Nou, Misschien is dit een hele domme opmerking, maar hoe zit dit? De nee, Chinezen uh, uh, maken toch ook rijst? Ja, China is de, de grootste producent van, van rijst. Uh, maar ook de grootste afnemer. Ja. Dus alles wat in China verbouwd wordt, wordt daar ook weer geconsumeerd. Thailand uh, is voor Aziatische rijst, de grootste exporteur. Um, het dus feit dat... die bepalen de exportmarkt meer? Uh, ja, voor Aziatische rijst wel, ja. Maar is ja. er verschil in, tussen wat er in China voor rijst verbouwd wordt of in Thailand? Nee, want uh, uh, het is natuurlijk ook een heel groot gedeelte, gewoon handel. Hè. Dus ja. uh, Thailand, denk ik, nou, genoeg vraag eraan, wij gaan Chinese rijst verbouwen en exporteren dat. Uh, en door de jaren heen is het gewoon thaise rijst gaan eten, maar... Maar dat is dan toch die, die rijst die uh, met, met pandan-geur... Uh... Uh, opgroeit, zeg maar, dat die pandan in die wortels gaat zitten. En dan nee, krijg je nee, die pandangeur. Nee. Ja, dat, dat is ook... Ja, sorry uh, hoor, maar ik ben nu eigenlijk de draad kwijt. Oh. Wat is een pandangeur? Een pandan is een, is een plant met een bepaalde geur. Ja. En als die in de buurt van die rijst groeit, dan neemt die rijst die geur op. En dat is vaak de Thaise rijst, is een pandanrijst. Ja, klopt. Uh, en dat gebruiken wij ook, de pandanrijst. Uh, en dat is dus de parfum, de geurige... Dat komt dus, uh, en dat noemen pandan. jullie dan de, ja. de, de, de geparfumeerde ja. rijst? Want laten we even okay. voor de duidelijkheid ja. zeggen... wij gaan vandaag drie pandanrijsten uh, proeven. Uh, uh, wij noemen dat dan gewone witte rijst die gekookt is... met een helder groene aromatische bladeren van de pandan. Uh, daar hebben we er drie van. Die kunnen we op verschillende drie soorten... Oh, okay. ja. <laughs> ja, onze charmante uh, match with the badge, maar niet echt. Francine die is hier met de bakjes. Die heeft drie soorten rijst. En uh, Polo Chan gaat nu de eerste rijst uh, proeven. Uh, kijkt al meteen naar de... Zie je al iets aan dit bakje, nummer één? Nee, ik bedoel, is er iets aan deze rijst te zien die je nu voordat? Uh, ik, ik, ik vind hem denk ik een beetje te nat. Te nat. Uh, vooral aan de onderkant. Dat betekent dat de, uh, hij is niet te nat gekookt maar er zit gewoon te verwaard het... het, het. Draait naar beneden. Ja. Uh, als ik zo met mijn vorkje, ik heb geen stokjes gekregen. Oh, nee. <klasse> uh, prima. Uh, vind ik het ook een, ja. denk ik een beetje te. We worden hier altijd zo keihard op onze ja. om... <laughs> <hums> volkomen ge gedrukt. <hums> volkomen terecht. Ik had, eigenlijk, ik had zelf stokjes moeten meenemen. Ja. Uh, ik denk dat het een beetje te droog is en waarschijnlijk ook niet helemaal gaar. Maar... Oké, okay, maar dat heeft misschien meer met het koken te maken dan zeg maar, met de kwaliteit van de rijst of niet? Dat zou goed niet? kunnen, uh, ja. Ja. ja. Maar neem aan dat ze allemaal gekookt zijn zoals op de verpakking staat, letterlijk. Ja, Bij, dat is wat wij koken alleen landhappen. volgens strenge ja. receptuur. Ja. En dat wil zeggen gewoon de verpakking, zoals de meeste ja. mensen doen. Ja. En daarna gaat iedereen natuurlijk improviseren. Hoe gaat die, Polo? Hoe gaat die? Hoe gaat Deze? Ja? Deze is niet gaar. Is niet gaar? Ja, dat, ik zou het omschrijven als niet gaar. Okay. Nu is het vanuit mijn smaak. Deze en wordt vanuit... teruggestuurd naar de keuken, begrijp ik. Uh, deze komt de keuken niet uit. Die komt de keuken niet uit. Ja. Oh, heel ja, goed, 100 punten voor ja, Maar je, je, je ziet het ook. Uh, mag ik een korreltje op iets zwart leggen? Dan zie je het ja, leg het hier. Kijk. Wat, wat, wat zien we? We zien nu enkele rijstkorrels op een uh, zwart Ik zal onder even een goede vlak. uitzoeken waar je het goed kan zien. Uh, als je goed kijkt naar de doorzichtige, dan zie je dus dat in het midden... Is iets wat donkerder van kleur is. Wel, ja, ja. ja. En dat is het midden wat nog niet zacht gekookt is. Dat is pasta. Oké. En als je dat als nee. je er dan op koud, dan ja. merk je merkt dus dat er een hardstukjes in zitten. Ja, oké. Okay. Uh, kun je toch iets zeggen over de smaak van deze rijst? Dat je zegt van. Hey, oké, okay, hij is niet gaar, maar het is wel een fantastische smaak aan zich of zoiets? Uh, ik denk dat het moeilijk wordt om. Ja, ik nee. denk dat het heel oneerlijk zou zijn om hier een mening ja. over te geven. Nee. Uh, ja. en ik, ik, ik, ik dacht dat het Herman de Blijken streng was. Maar ik vind Polo zelf niet... <laughs> nee, ik, uh, Stop maar maar ik geloof best wel dat het... Uh, <laughs> ik zeg niet dat het niet, uh, niet, niet uh, nee. uh, serveerbaar is in bepaalde keukens. Dat, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, maar... Uh, maar kan je hem nou nog uh, weer wel gaar krijgen? Ik vind toch dat we naar bakjes twee lastig, moeten. Ja. Dat is ook lastig. Hè? Je kan hem niet weer terug nee, in de stoom doen. Je kan hem, niet nee. in de pan je kan hem uh, wel warm houden, maar uh, opnieuw oh. stomen. Dat, nou, maar kan nou, misschien moeten. moeten we hem gewoon in de wok. Uh, ik ga het ook nog even. Hij goed. gaat rond. Ja, uh, ja, we ja. zijn we heel nieuw, bevoordeeld ja. natuurlijk. We gaan naar twee. Rijst twee. Eerste korreltjes: weg te werken. Nou, ik ga straks vertellen wat ja. het is hoor jongens. Ja. Ik hoop dat deze gaar is. En het is ook weer gewoon volgens de verpakking uh, gekookt. Pandanrijst hebben we het over. Witte pandanrijst. Oh. Schroefpalm is het eigenlijk, die pandan. Wordt heel veel in de Zuidoost-Aziatische keuken gebruikt. Ja. Wordt ook jasmijnrijst onder de naam pandan verkocht. Dat is niet helemaal terecht dan, waarschijnlijk. Hoe smaakt nummer twee? Porotjan knikt iets vriendelijker nou, iets... met zijn hoofd. Hij nou. wordt vrolijker. Nou, nou de, de, Gaat goed met Porotjan. Deze is, zou ik zeggen, gaarder. <lacht> ja. ja, nee, maar je moet eerlijk zijn. Dat ja. wil ik ook, hoor. Daarvoor ben je. Um, een van de kwaliteiten van reiswaarden, wat, wat wij, ik wel heel belangrijk vind... is dat het uh, wel een beetje plakkerig mag zijn... maar geen klontig. Juist. Niet klonter mag worden. Ja. Dit wel. Ja, ik zie nu ook een klont. Ja, dit, is een, dit is duidelijk ja, een klont. klont ja. Ja. Ja. Ja. Dit is ja. eigenlijk net een heel sushi-rolletje. Ja. Ja, ja, en dat lijkt er ook een beetje op. Omdat dit, deze rijst uh, is, is wat dikker... Ja. dan wat eerder werd geserveerd Zoals dat Japanse ook rijst van ook van is vaak is. Ja, zoals Japanse rijst ook vaak. Ja. Nou, het is ook wat plakkeriger. Maar waar, ja. waar ook sushi dit, van gemaakt dit is de eerste. wordt. Ja. Ja, ik maak een sushi hier. Ja, geeft en, niks. En deze dit is de tweede. Het is al een stuk plakker, Het is ook wel een stuk vochtiger. Dit lijkt een beetje op sushi-rijst. Het verschil tussen... Chinese rijst of. Uh, rijst wat in de Chinese keuken gebruikt wordt. in Japanse keuken. ligt een beetje aan het verschil uh, in, uh, van setmeel. Uh, verschillende soorten setmeel wat in rijst maakt. Uh, bepaalt ook de. de, de kleverigheid. Ja. Oké. Okay. En maakt het nog uit bij rijst of die. Uh... Ja, laat ik zeggen, biologisch is, macrobiotisch, ecologisch. Uh... Antroposofisch. Of, of bij een bepaalde maanstand uh, is. Ik, ik denk dat soort uh, termen uh, hoe langer hoe belangrijk worden. Uh, biologisch vooral. Uh, voor mij niet. Nee, ik, uh... Jij kijkt daar niet naar. Nee. Maar jij weet wel van je producent, van je Thaise leverancier van hoe er met de rijst omgegaan wordt? Of... Uh, ook moet ik daar helaas op zeggen... dat ik daar niet heel veel kennis van heb... hoe het met de rijst omgegaan nee. Was en jij weet... de rijst tot tevoren? Ja. Altijd, ja, he? zeker. Altijd. Ja, was het staat nooit het. op het pak of heel, heel vaak niet. Nee. Maar, nee, maar ik vind waar. het zo bijzonder nou, dat hij de hele tijd heeft over het stomen van rijst... terwijl wij allemaal geleerd hebben met dat vingerkootje water erboven. Ja, is dat een verkeerde methode? Die nee, nee, nee ja? het, het, heet, het heet in het Nederlands gestoomde rijst... maar in principe wordt het niet gestoomd. In principe is dat inderdaad wat nou, jij zegt, vingerkootje rijst... Pan dicht en dan koken. Ja, en dan ja. klein zetten en dan ja. laten gaan. Ja. Oké, okay. ja. okay. okay, we gaan naar reis 3. En ja. ondertussen gaat reis 2 even naar Linda Rodenburg. Linda, heb jij reis 1 ook al geproefd eigenlijk? Ja, die was inderdaad niet gaar. Ja. Nou, dat is, dat is, dat ja. wordt dan best deze, ja, toch? Van, ja, dat was 1. Ja. 2 nou, gaat hij nu ook door. Kun je als, als je, de tweede, als je die proeft, hè, dan, dan hou je iets over in je mond. Het lijkt ja. een beetje een, een, een laagje. Ja. En dat is wat ik bedoel met, met stoffig, met muffig. En dat ja. geeft voor mij een beetje aan het al wat ouder is ik nog. Okay. Ja. Reis nummer drie gaat er nu uh, deze er, deze, worden. Deze ziet er heel goed uit. Polotjan wordt steeds vrolijker ja. in deze uitzending. Volgens mij is iemand in de keuken die heeft expres deze volgorde aangehaald. Maar deze nee. ziet er deze. Die er, iemand de staat hier naast je en die heeft een mes in de hand. Dus dat gaat <lacht> op zich heel <lacht> goed. <lacht> maar deze, deze ziet er heel goed uit. Deze, als ik hem zo zie, zonder te proeven... Had ik hem bij mijn moeder aan tafel kunnen krijgen, zeg maar. Zo, dat is wel echt het grootste compliment. Ja. Ja, je weet nog niet of zij kan koken. Maar hij, Ze kan het wel. Ik hey, ben van de meneer, twijfel ik niet over de kokens van jouw moeder. Nee, moet je, moet je ook niet doen, want die heeft ook een mis. Eten, jou, ou, eten jullie eigenlijk in jullie gezin allemaal Chinees? Ja. Altijd? Nou, niet, niet altijd. Wel. Uh, wel 6,5 uh, van de zeven avonden. Ja, echt waar? Ja. Altijd Chinees? Ja. En uh, ben jij ook met een Chinese vrouw en eet je daardoor ook altijd Chinees? Ik ben ook met een Chinese vrouw. Uh, wij eten daarom vaak Chinees, al iets minder vaak dan met mijn ouders. Mijn vader die kan in principe niet zonder reis. En als ik met hem op vakantie ben, dan is het bijna elke avond het Chinatown. Waar oh, je ook bent in zo. de wereld. Oké, okay, is er Florian? één gerecht wat je... Want je bent toch al een tijdje in Nederland. Nee, ik ben wat mijn je leven Nederland. Wat je hier wel eens eet of, ja, wel, of wel, Europees? Ik, of... Als ik ga uiteten, dan kies ik natuurlijk ook niet alleen voor dingen wat ik ken. Nee. Uh, dus ik, ik ben ook vrienden. heel erg benieuwd naar de Kees Bijvoorbeeld. Nou. Bijvoorbeeld. Uh, maar, ja, maar wat de... eet je wel eens buiten het Chinees? Uh, wel eens uh, vanmiddag heb ik een pastaatje gegeten. Ja. Uh, gisteravond Chinees dan wel toevallig. Maar pasta <laughs> is het toevallig eigenlijk. Uh, <laughs> ja, carbonara is uh, heel, heel moeilijk te linken aan Aziatisch eten. Ja. pasta carbonara. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ik sta in principe wel open voor alles. Ja. Ja. Oh. Wat, even, even wat specificaties over deze nummer drie witte rijst. Nou. Uh, ja, nogmaals, hij ziet er mooi uit. Uh, droge korrels... Een mooie glans. Uh, het is sowieso ook een flinke bak, dus dat maakt me ook blij. Ah, oké. Okay. Het gaat ook om heel Hoe meer rijst, hoe beter. Ja. Ja. Uh, dit is dus het plakt. Ja. Uh, het is korrelig, maar geen klonten. Juist. Kijk. En dit is dus gewoon hoe de rijst eruit moet zien. Uh, hij mag nog iets schaden. Iets schaden. Maar voor de rest, dit is, dit, dit is, dit is een bakje rijst waar ik zeg, want dit is een bakje rijst. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben wel heel erg blij dat het toch nog goed is gekomen binnen oh. deze uitzending. Ik bleef nog even door. Is ja, ja. En ik jij door. Proeven. Dan gaan jullie even proeven. Dan vertel ik ondertussen, uh, zet ik de afronding in, zeg ik waar uh, de rijst uh, vandaan komt. De eerste rijst die jij niet lekker vond uh, en ook voor, vooral niet gaar, dat is uh, Pandan rijst merk van Albert Heijn. Oké. Okay. 1,55 euro per 400 gram. 15 minuten zachtjes koken. Afgieten niet nodig. nagaren ook niet. Oké. Okay. zeg ik, is in principe altijd nodig. Want dat oh. maakt het gaar, hè? Juist. En daarom was, vond ik het eerst niet gaar. Sorry, ik praat voor de mond. Ja. is niet gaar. is. als je rijst koken... Wij gebruiken namelijk rijstkook. Als je zegt dat het klaar is, tik, het is klaar. Nog 15 minuten in de pan laten Sowieso. De Sowieso. De tweede rijst die je had, was een eco-keurmerk. Johannes Molen, die we bij de Delicatessenzaak hebben gehad. Dus dat is een een rijst met een eco-keurmerk. 15 minuten koken. Afgieten niet nodig. Nagaren ook niet. Daar gaan ja. we. Hetzelfde ja. proces. Het kost 2,29 per 350 gram. is dus een, een fik stuk uh, duurder. En de derde rijst waar jij het enthousiast over was... dat is de Thaise rijst uit de ja. Chinese toko. Ja, van het merk wel. Golden Diamond. <laughs> Die kost 2,29 euro per kilo. Hoppa. Half uur koken en laten staan. ja. Um, we hebben dan, de successen nu op een rijtje. En, en dan moet ik erbij zeggen, deze reis zonder dat ik het wist is precies de reis dat we al vijf, vijf jaar lang gebruiken. Echt waar? Echt waar? <laughs> <laughs> ik vind dit onbegrijpelijk nooit en... bent Op dit moment ben jij toch gewoon, gewoon gast van het jaar al? Oh, uh, wel, 2012 is nog maar net van start gegaan, maar je bent gast van het jaar. Fantastisch. Je Hoe vond jij hem trouwens, Linda? Ten ja, ik hem, de uh, ja, ik zie het echt als een hele Chinese reis. Als ik... Een, uh, een Iranier was, die zou zeggen... nee, dit kan echt niet. Kijk, die ja, reis zitten aan elkaar. Ja. En, ja. En die, een Iranier, volgens mij het reisland ja. van de wereld. Die willen een losse korrel hebben. Die keuren iedere korrel van de reis. En ja. ze exporteren hun ja. beste reis ook niet. Dus die kan je helemaal niet krijgen. Alleen de, de, de, de derde kwaliteit kan je hier wel eens kopen. Maar die moet helemaal los zijn. Ik denk dat we er een serie van gaan maken. Ja, met ja. een Iranier, een Irakees, ja. misschien ook een Vlaming. Maar die stond een... ook ten minste 45 minuten na... Okay. Ja, dus die, die, ja. Uh, ja, dan wordt het een, een stuk ritueel. Nog, hè? Ja. Ja. nog even, hè? Ja. heb je ooit wel eens rijst gemaakt met zo'n zakje? Zo'n zo zakje Zo'n builtje, zo'n rijstbuiltje? Nee. Nee, ik weet niet eens waar je het over hebt. Lassie toverrijst? <laughs> nee. nee. Hm. We, wat, wat, wat moet er dan gebeuren met het zakje? Dat zakje, dat hang je in water en dat haal je er weer uit. En dat is heel snel klaar. Nee, dat, nee ik heb een... Laten we zeggen dat driekwart van Nederland hiermee kookt, rijst. Ik vind het heel... Ik vind het... Ik vind het uh... Jammer dat ik er nooit van gehoord heb. Ik schaam mezelf een beetje voor dat ik er nooit van gehoord heb. Ik ken het niet, nooit van gehoord en. Nou nee. Nou, als gast van het jaar zullen wij zorgen dat jij zo'n pak uh, thuis krijgt. Ja, kan je ja we gaan ervoor zorgen dat, ervoor zorgen dat, over dat je over, uh... Ga ik morgen met ja. mijn moeder samen... Uh, Ga jij dat doen? Is goed. Ja, is goed. Je, schrik je, je schrik je wilt. Uh, Oké, okay. uh, we, gaan, we gaan door. Linda Rodenberg, uh, Burg. Sinds jaar en dag ben je al bezig uh, met eten. Vooral met de sociologie van het eten. Hoe eten en het dagelijks leven zich tot elkaar verhouden. En dat leverde onder andere in 2004 het Rotterdamse kookboek op. Afspiegeling van de meltingpot die deze stadssamenleving is. 14 uh, nationaliteiten uh, bracht je eigenlijk in dat boek. Samen een ongelooflijk smakelijk boek. Je hebt daarna ook nog een boek gemaakt. En je hebt nu, en da daarvoor hebben we je uitgenodigd... een museum uh, geopend vorige maand. Het Food Museum En dat is een virtueel museum. www.foodmuseum.nl En daar is nu ook een tentoonstelling te bezoeken. De schaap ligt op de keukentafel. Van die tentoonstelling is ook een, een, een prachtig boek... En uh, ja, je, eerst even over dat museum. Uh, uh, waarom, waarom moest er een, een museum komen, een voetmuseum? Um, ja, moest. Maar goed, um, ik heb het gedaan omdat ik merk... of al, al een tijdje heb gemerkt dat um, ja, voedsel en eten ontzettend belangrijk voor iedereen is. En een soort speel van iedere cultuur is. Dus als je iets over een andere cultuur... Te weten wil komen, kan je het best beginnen met het eten ja. met het voedsel. Ja. En het is een leuke manier, een toegankelijke manier. En vandaar dat ik dacht, nou ja, dan kan je ook een foodmuseum museum oprichten, waar al dat soort informatie over andere culturen, waar je die kan vinden. En af en toe met de knipbogen waar je echt doorheen kan lopen en waar je van alles kan tegenkomen, recepten tentoonstellingen, boeken. Dan ja. uh, nou, ja. heb jij niet de malaise van, van, van een, een, een, een slome man bij de deur... of dingen die scheef aan de muur hangen. Dat, dat is het voordeel van een virtueel museum. Nee, ik museum. ben zelf Je bent hoofdsepooster, ja, ja van, van de website, I, I suppose. <laughs> uh, maar uh, je hebt wel het nadeel dat je geen keuken hebt... met alle geuren die daarbij horen... Ja, daar heb je toch wel. Nee, Ik dus, wel even dus Het is helemaal wat. digitaal. Maar het verwijst natuurlijk wel naar heel veel eten, er staan ook heel veel recepten op. Maar uh, ja, dat heeft ook een beetje te maken met. men denkt vaak van nou, als iedereen dan nou maar samen, hè, dus van allerlei culturen aan tafel gaat zitten, dan, uh, dan breekt de, de wereldvrede uit. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Juist, mensen onderscheiden zich van elkaar. Door hun eten en hun, vooral hun eetgewoontes en die rituelen. En die, die zoeken elkaar juist daarin op? Daarom zoek je elkaar op. Dat is, de, om het woord maar te gebruiken, je identiteit. Je, je hoort bij elkaar omdat je bepaalde dingen eet. Ja. En ja. dat op een bepaalde manier ook doet. Hè. Zoals uh, Paolo die eet zijn rijst op die manier. En een Iranier zal zeggen: ja, zo wil ik hem niet. Hè. Ja. Zo eten wij dat niet als het feest is. Zeg maar wat. Ja. Dus ja, je, samen eten, echt eten, dus, dus niet digitaal, is uh, eigenlijk veel problematischer dan. Uh, Mensen wel eens denken als het ja. gaat om verschillende mensen die aan tafel zitten uit verschillende culturen. Hola? Ja, dat, dat, dat, dat, dat kan ik, uh, kan ik wel vinden. Ik heb een vriend van mij, die is uh, samen met mij hier opgegroeid, Chinees man, uh, Kantonees. Net als ik, elke avond reist. Hij is getrouwd met een uh, Chinese vrouw uit het noorden van China. En uh, in een van de gesprekken zei hij: nou, bijvoorbeeld, s'avonds eten is het al. Nou, zij maakt dan mantou, dat zijn dus Chinese broodjes, uh, als haar hoofdmaaltijd. Gerecht, ja. Terecht, ja. En uh, ik zit met mijn commissie rijst voor me. En dat creëert een afstand, zeg maar. Ja, ja, daar begint het al. Ja, en ik, ik begreep niet helemaal wat hij bedoelde. Zo van, nou, dat dat ja. is toch prima. Maar het, het, ja, er is in ieder geval een verschil. Uh. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk heb je in, in de tentoonstelling die nu te zien is op foodmuseum.nl... daar hoort ook een boek bij, dat ligt hier voor ons op tafel. Dat is ook wel weer handig. Heb je uh, De Schaap ligt op de keukentafel, heet het boek, heet de tentoonstelling ook. Kom je bij de kinderen thuis? Kom je bij kinderen thuis en kijk je hoe ze thuis koken? Was het eigenlijk moeilijk om door de voor- of achterdeur uh, binnen te komen... bij nou, al die verschillende gezinnen? Ik ben niet thuis geweest bij die kinderen. De kinderen hebben het zelf gedaan. Ah, ze ze, heb... Ik heb ze camera's gegeven en gevraagd om zoveel mogelijk foto's te maken van wat zij thuis en op school... Er was en geen drempel dus eigenlijk? Nee, dus uh, voor mij was het de grote verrassing waarmee ze kwamen allemaal. En dat is uh, zeer verschillend. Het zijn veertien, Oh ja, weer veertien... verschillende kinderen uit hele verschillende culturen, uh, delen van Nederland... en die hebben allemaal uh, een verhaal gemaakt over hoe zij gewoon thuis en op school eten. Ja. En wat viel jou het meest op? Wat, wat heeft jou het meest... Nou, in de eerste plaats, maar ja, dat wist ik ook wel een beetje, dat het onwaarschijnlijk verschillend is allemaal. De tijden van uh, op zes uur met z'n allen om de tafel is echt volledig voorbij. Op uh, de, de eerste plaats zit lang niet iedereen meer op tafel, men oh. zit heerlijk op de bank of op de grond of... Uh, uh, of uh, voor de televisie uh, of alleen aan de tafel te zitten. Zie je ook een foto van de moeder die echt de moeder, eet. Is er in die eet alleen. apart, van, ja, de, de van de kinderen, de kinderen. die weer apart, ergens anders weer apart zit. De tijden zijn altijd volkomen verschillend. Dus afgezien van het eten dat heel erg verschillend is, de tijden. De meeste kinderen die uit school komen willen onmiddellijk eten en dat gebeurt dus ook heel vaak. Dan wordt er meteen om vier uur of zes uur ge gegeten. Maar ook, uh, ja, dus dat het <laughs> hele verschillende gerechten zijn. Ja. En was er ook iets waarvan je dacht. Jeutje, Mina zegt dat dat nou zo moet. Dingen die je uh, misschien onprettig hebben verrast? Ja, God. Kijk, iedereen houdt van eten. en vindt het leuk om samen te eten. En dat gebeurt lang niet altijd. Maar wat me wel. wat ik, wat ik vrij schokkend vond. Dat ik merkte dat op veel scholen. kinderen in de, in de lunchpauze. Uh, achter hetzelfde tafeltje waar ze sommen hebben zitten maken. dus een brood trommel open doen en dan wordt er een video aangezet. En zo zitten ze te eten. En dan zegt de leerkracht vervolgens... Well, "ja, je wil wel opschieten, want het gaat van je pauze af. Oh ja. En als dat de lunch in Nederland is... en op de, op de school, waar je toch uh, gauw... inclusief buitenschool ze opvangen... en alles, een uurtje of acht doorbrengt... als, als basisschoolkind. Het zijn allemaal basisscholen. Ik denk dat is toch wel heel erg bizar, laat ik het zo noemen. En dat ja. heeft jou ook ja. aangemoedigd om, om hier een, een, een boek met een boodschap of een tentoonstelling met een boodschap van te maken, want er zit wel degelijk een boodschap in. Het is niet vrijblijvend bij iedereen op of onder de tafel kijken. Het is je maakt je daar heel erg druk over, over de eetgewoonten... en de manier waarop kinderen grootgebracht worden. Ja, nou niet zozeer... Kijk, die, die verhalen van die kinderen zijn hun verhalen gewoon. Daar bemoei ik me helemaal niet mee. Dat zijn ook hun teksten, maar ik heb daar een tuk, stukje voor geschreven. Ik zegt, nou kijk nou eens hoe, wat, een, wat een enorm verschil is... Dus wat kinderen thuis eten en wat ze op school geacht worden te eten. Mm. Of uh, ja, hoe armzalig dat voor een heleboel uh, kinderen is. Bijvoorbeeld één Chinees jongetje... Uh, ik herinner me dat zijn uh, moeder of zijn vader komen één keer per week tenminste hem iets warms brengen voor tussen de middag. Maar nou ja, dat is toch verschrikkelijk? dat een kind boterhammen moet eten. Maar dus één keer doen we dan iets warms. Dan krijgt hij zo'n schattig bakje met, met dimsummetjes of gestoomde broodjes. En dat zit hij dan okay. echt van te genieten in zijn eentje. Ja. Terwijl de rest al lang buiten is, he, aan, aan het spelen is. Dat soort dingen. Die, de cultuur van het Nederlandse lunch is wel heel armzalig... He, als je het vergelijkt met de rest van de wereld. En dan bedoel ja. je gewoon uh, het heerlijke broodje, het bruine broodje met ja, pindakaas. daar dus is helemaal niks mis mee. Daar ben ik echt heel erg dol op. Ja, Zelfs nu nog ja. neem ik dat gewoon tussen de middag mee. Ja, maar het is, het is niet jouw hoofdmaaltijd. Maar krijgen ze dan nou nou. wel allemaal een lunch mee naar school? Is het nog wel zo dat alle ja, kinderen. Ja, de meeste de lunch scholen doen, neem je gewoon je broodrommel mee naar school. Er zijn nu een aantal scholen, een paar scholen die proberen voorzichtig met lunches op scholen te maken. Ja. Dat kinderen gewoon warm eten. Want ja, uit alles blijkt dat ze dat eigenlijk altijd heel erg leuk vinden: samen eten. En dan echt een goede maaltijd met drie gangen, zeg maar, zoals dat in Frankrijk of in Duitsland of waar dan Zo. ook gebeurt. En uh, ja, maar dat is heel moeilijk. Want scholen hebben geen keukens, dus ze hebben geen lokale. Basisschool voor heb je? Heb je we over, hebben het alleen over de basisschool, over de school, ja. Okay. Eten Chinese kinderen eigenlijk tussen de middag warm? Maaltijd uh, uh, uh, op school? Nee, naast een aparte op school. Niet, school niet. He? Ik, heb, uh, ik heb een kind van zes. Uh, die gaat dan maandag tot vrijdag naar, naar, naar basisschool. in uh, Nederland heb je het nu over, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ja. Heb ik okay, het niet over, het over Nederland? Nee, maar ik, ja, ja, het ja, voor... ik heb het ook ja, over ja, Nederland. Oké, okay. okay, uh, maandag uh, tot vrijdag gaat hij naar basisschool. Zaterdag gaat hij dan naar Chinese school. Uh, Chinese school duurt dan van 11 tot 3. Uh, Nederlandse school half 9 tot 3. Uh, hij blijft één keer per week, uh, blijft hij over op school... om samen met kindertjes en wat, wat te spelen ja. en te eten. Dan neemt hij ook een broodrommeltje mee... en. Uh, met een boterhammersje erin. Elke dag neemt hij een brood broodrommeltje mee... omdat dan in de pauze om uh, tien uur of om half elf... gaan ze het broodje ook weg, uh, wegwerken. Uh, <lacht> maar de andere dagen, als hij thuis, thuis komt... Uh, we wonen heel dicht bij school... dan uh, eet hij met, met, met, met de ouders mee. Wij, of opa oma. en oma. Nou, dan is het vaak warm. Niet per se rijst, maar ja. dan is het een... Dan kan het een noedelsoepje zijn. Het ja. kan ook net zo goed een boterham zijn. Maar ook rijst. Maar jij, ja, ja. Want jij beschrijft eigenlijk, Linda, dat op het moment dat de mensen tussen de middag niet meer naar huis gingen om te gaan eten. Dat vroeger, zoals ja. het vroeger was. Zoals ja. wij als kleine kinderen ook nog grootgebracht zijn. Dat vanaf dat moment dat broodje er zeg maar ingeduwd werd. Met die broodtrommel of dat broodzakje. En het avondeten, dat is onze grote maaltijd. Dat is de belangrijkste maaltijd geworden. De hoofdmaaltijd. Ja. Met het idee van ja, je hoort, moet toch met je gezin samen... He, met de familie, dat is, dan moet je samen ja. eten. Nou, dat is ook op zich helemaal niks mis mee, dat is prachtig. Ja. Maar het lukt helemaal nooit eigenlijk. Als een, als een gezin met kleine kinderen allemaal tegelijkertijd. Nou, kijk naar nou, Joda, dat weet je vast ook wel hoe moeilijk dat was. Nou, ik ben, ik ja. heb er altijd heel erg aan, aan gehangen dat het wel gebeurt. Nou ja, maar dus in ieder geval, is het dat, gebeurd, dat, dat het kost is het, inderdaad de hele ja. nou. Dus de zou doet. het niet veel prettiger zijn als iedereen, of die nou werkt, dus iedereen met een drukke dag, dus scholieren, uh, mensen met werk, dat die tussen de middag gewoon uitgebreid de hoofdmaaltijd nuttigen met hun medescholieren... Ja, of collega's of familie, maakt niet uit. Zodat je s'avonds die stress niet hebt. En dan ja, maar, open... maar Ik vind dat er wel ja. wat kan tekenen. Want Ik denk inderdaad dat je qua, uh, met je gezin samen of met de familie samen eten... dat is, gebeurt overdag natuurlijk niet, omdat ieder nee. op zijn plek is. Dus daardoor ben je dat moment kwijt dat je met z'n allen om tafel zit. Wat ik in ieder geval heel belangrijk heb gevonden. En verder is het natuurlijk zo dat in andere landen waar tussenmiddag warm wordt gegeten... Ja, daar hebben ze daarna nog een uurtje rust. Mm -hmm. um, uh, dat hebben wij ook niet hier. Maar je zegt als je warm eet moet je daarna even plat. Ja. Nou, ik denk dat er we wel fijn, veel ja. uh, vaak, uh, uh, mm. mensen van warm eten eventjes daarna een, uh, ja, ja. een ja. moment nodig hebben of een half uurtje. Ja, ik denk dat het voor kinderen heel goed zal zijn als ze tussen de middag gewoon een rustige... Het, het hoeft niet een volledige, zoals in Frankrijk, drie gangen maaltijd nee. te zijn. Wat ze daar echt bijna allemaal krijgen. Ja, waar maar, ik even bij maar wil aantekenen. dat je in ieder geval die pauze hebt. Dat je dat rustige nee, dat moment ik hebt. Nee, maar En je, je kan mijn... thuis natuurlijk ook in de weekend en ook s'avonds wel samen eten. Maar niet ja. dat dat de hoofdmaaltijd is met, met, met, ja. de, met de broccoli en al die ik dingen. Ik heb wel dat, een aantal ja. mensen ontmoet. Kinderen die zo'n Franse drie gangen maaltijd uh, kregen op school. Ja. Een deel daarvan is daar heel gelukkig mee. Er zijn ook mensen die het verschrikkelijk vinden. Ja. Omdat daar dan zo'n soort uh, gaarkeuken waar dan ja. al die gerechten uitkomen helemaal niet heel erg lekker zijn per se. Is een andere kant ook weer van. van de ja, ook kan altijd. Natuurlijk. Maar in Frankrijk ja. is tussen 12 en 2 alles gesloten. Ja. Voordat, dat, dat is alles is gesloten tussen 12 en 2. Ik bedoel, alle winkels, iedereen, omdat ze dus dat uh, dan ja. Ja. gaan eten met elkaar. Ja. Maar dat is ook ja, iets wat we hier niet zo. Mijn kind kwam een keertje met een, een vriend ja. van hem uh, van school, 12 uur, zei van nou, mag hij bij ons thuis eten? Ja, kom maar thuis eten. Ja. En uh, nou, we hebben dan uh, uh, wat kip gemaakt en uh, patatjes. En, uh, nou, dat lag op tafel. Gingen we eten. Vraagt jongetje: Is dit avondeten? Ja. Ja. ja. En ik keek en ik dacht. Ik wist niet dat dat, dat, dat ongebruikelijk was. Ja, ja, en dat is het wel. Maar dat is ook heel erg leuk om in te zien op die tentoonstelling... en in dit boek, de schaap ligt op de keukentafel... dat je ziet dat, nou, ik noem het even voor het gemak nieuwe Nederlanders... die koken eigenlijk tamelijk uitgebreid... en besteden er erg veel werk en aandacht aan. En uh, ja, ik moet toch met het schaamrood op de kaken uh, toegeven... dat de Nederlander nogal gemakzuchtig is ingesteld. Vandaar ook die lassie toverijs, dat builtje wat je vijft... Nou, er zitten ook Nederlanders in. dus in dit boekje... waar, waar ook uh, heel zorgvuldig en lekker gegeten wordt. En, maar het valt wel op dat in ieder geval... Um, ja, ik herinner me nu... Uh, nou, de titel, uh, de schaap ligt op de keukentafel... is van een uh, Marokkaans gezin. Een jongetje maakt uh, tijdens het offerfeest... een reportage van het schaap wat arriveert. En uh, ja, op de keukentafel is het stukjes ja. Maar vervolgens wat er allemaal voor ongelooflijk lekkere dingen... ervan gemaakt worden... en hoe dat met een soort zorgvuldigheid... Uh, opgegeten wordt met z'n allen is... Uh, ja... Erg leuk om te zien. Ga allemaal thuis naar foodmuseum.nl. Dan kunt u het allemaal zien en beleven in dit virtueel museum... dat ons door Linda Rodenburg werd aangeboden. En wij gaan nu naar New York, want onze verslaggever Chris Baiema... die was daar, hij bezocht een restaurant. Het restaurant heet Vandaag. Er staan allemaal authentieke Nederlandse gerechten op de kaart. Althans, authentiek. Nou ja, luistert u zelf maar. Je bent in New York. Oh. En je wil er... Een schepje bovenop gooien. Jij bent verslaggever. Union Square. Heel goed. New York. Maak het poëtisch, Chris. Stad van duizenden culturen. Maar ook de navel van de wereld. Ja. En achter die navel zit een buik. En die buik moet gevuld worden. Met inmiddels duizenden keukens die ieder hun eigen tradities hebben meegenomen. Maar waar is de traditie waar het ooit mee begon? Heel goed. Met de Nederlandse keuken. En? Hoe noemen ze dat? Heritage. Heritage. Her Heritage. Je doet het goed. Intro, afronden, cirkel, rond. We zijn terug. We hebben een restaurant. En het heet Vandaag. Je gaat naar Second Avenue in de East Village. En daar is het restaurant. Grote ramen van buiten, op een hoek. Mooi design. En binnen heb je een afspraak met de eigenaar, Brandon Spyro. En ja, geef het maar toe, Chris. Je bent onder de indruk van deze man. Want hij ziet dit restaurant niet als restaurant, maar als concept. Originally the idea... Hij vertelt je dat het eigenlijk een Scandinavische bar zou worden. Maar toen hij de grote ramen had gezien, dacht hij zelf aan een Amsterdams café. En in gesprek met zijn huisarchitect ontstond een cultureel sneeuwbaleffect. Het started op een cultureel niveau. En we begonnen put de stukken samen tussen Scandinavische design, Bauhaus en dan Dutch modernisme. Je denkt, wow. En dat is niet onterecht. Want hij vertelt je ook nog dat hij het grondig heeft aangepakt. Hij is naar Nederland gereisd en vroeg daar aan de mensen... waar kan ik hier een goede traditionele keuken vinden? En toen werd hij doorverwezen... naar Japanse en Italiaanse restaurants. in de Nederlanders, zegt hij, hebben geen oog voor hun culturele, culinaire tradities. En hij ziet juist zoveel mogelijkheden met het inmaken van groenten, het roken van vis en vlees en... Zelfs de bitterbal die maar een barsnack bij ons is. En de kroket ziet hij als een uniek food item voor het menu. En dus heeft hij allemaal Nederlandse gerecht op de kaart. Ingemaakte zure groenten, waterzooi, een burger met goudse kaas. Er is een Nederlands kaasplankje, een pannenkoek, gerookte makreel. En alles wordt vormgegeven door de chef-kok uit Ecuador, Umberto. Nog nooit in Europa geweest, maar hij vertelt je wel... wat zijn favoriete Nederlandse restaurant is. Noma, het drie-sterren restaurant in Kopenhagen. Kopenhagen, dat eilandje voor de kust van Nederland. Of was Nederland nou een eilandje voor de kust van Denemarken? Nou ja. We gaan nu de keuken binnen. Oh, kijk nou toch eens. Een schaaltje met vier bitterballen. Heel mooi gepresenteerd. Drie en erop weer eentje, als een soort piramidetje. De chef wijst je ook nog op het mosterdsausje. En je gaat proeven. Heel erg lekker. Maar het heeft niks met een bitterbal te maken. En ook de stroopwafel die je eerder proefde, die zag er wel een beetje uit als een stroopwafel. Maar hij smaakte heel anders. En toen heb je dit gezegd: it tastes a little bit different than at home, but it feels like home. Ja, en toen je de hete bliksem had geproefd. Het originele recept is met aardappels, zure appelen en zoete appelen en spek. Maar hier zat heel veel peper in. Toen zei je. It's very spicy. Yes, I like it. Dus toen je tenslotte de volkomen atypische bitterbal moest proeven... toen wist je wel wat je moest zeggen. I also like your twist with the bitterballs. I also like your twist with the bitterballs. Kortom, wil je nog een keer Nederlandse gerechten die heel anders smaken... dan ga je nog een keer naar vandaag in New York... Chris Bayema was dit. Uitzending uh, van Manjari kunt u trouwens naluisteren, terugluisteren via www.radio-mandjari.nl. is ons mailadres voor reacties, opmerkingen en wat dies meer. Zijn. Aan het begin van de uitzending vroeg ik: wie heeft er voor ons een goede recept van Keishi Jena? Een, uh, een gerecht uit de Cariben, uh, Nederlandse Antille Aruba. En hebben toen, we uh, ja, we hebben er een. Erik van Lohuizen heeft ons gestuurd dat recept is te vinden... in het kookboek van Sonia Garmes, de Antilliaanse keuken. En dat klopt, ja. dat is eigenlijk de Klassieke, hè, uh, Jona? Ja, alleen al zo lang niet meer te krijgen. Dat is het probleem. En ik had hem zelf ook niet in mijn privéverzameling, want anders had ik hem zeker erop nageslagen. Want dat is, dat is het kookboek voor de Antilliaanse kranten. Nou, en, die, en de boekjes van Desiree da Gosta Gomez. Ja, die ook maar een die, kookprogramma die ook, daar uh, ja, op de die radio en heeft een, televisie een, een, heeft. Een, een kookprogramma op de Antillen, en daar maakt ze ook boekjes bij. Maar ook daarvan zijn de meeste boekjes momenteel in herdruk. Hoewel ik vanochtend van haar een mail kreeg dat er twee weer leverbaar waren. Ja. Het is nog niet zo makkelijk, kortom, aan, om aan een goed recept van je, jena te komen. He, het, het klassieke Keisha jena is een gevulde edammer. Ja. En wat komt er allemaal bij kijken? Jona, want jij hebt het gemaakt en wij zitten het allemaal nu te eten. Ja, mijn mijn uh, grootste angst de hele week ter voorbereiding was... hoe hol je een edammer uit? Ja. Daar heb ik, ik erg mijn hoofd over. Te breken. En hoe hol je een edammer Nou, uit? eigenlijk viel het uiteindelijk wel mee. Ik dacht, ik ga met zo'n meloenbolletje stang in de weer of wat dan ook, om in ieder geval die edammer uit te hollen. Want het gerecht wordt dus in die kaas opgediend. En maar die, moet kaas, die kaas moet kaas eruit. Die moet smelten en die, moet zich, die, die, die, die flavors moeten zich mengen met. Nee, maar je met... moet dus eerst al die kaas uit die edammer halen. Daar doe je, dat, dat doe je nee, iets anders mee. En dert, nou, die ja. wordt wel grotendeels in dat gerecht verwerkt, maar eerst moet die hele edammer dus leeg. Ja. Nou, uiteindelijk ging het goed. Met een scherp mes heb ik het uh, weggesneden. Toen kon ik met een lepel eruit scheppen. Eigenlijk ging het nog vrij makkelijk. Mm -hmm. Vervolgens ga je dus de ingrediënten die uiteindelijk weer in die kaas gaan ga je, uh, aanbakken. Er zit een hele lijst. En die staat helemaal op de site natuurlijk. Uh, de twee recepten die ik heb gemaakt zijn allebei op de site uh, uh, vermeld. Om, uh, hoewel er bij één recept dus geen hoeveelheden staan. die... Heb ik ook met de losse pols gedaan, omdat het er niet bij stond. Al die ingrediënten, die ga je aanbraden. Uh, er zit dus en gehakt in. En kip, uien, tomaten, olijven, kappertjes, woestersaus, tomatenpuree, ketchup, pikkelili en eieren. Ja. Ja? En ja? ketchup? Ja. Ketchup niet, nee. Soja? En dan rozijnen en pruimen. Oké. Okay. Nee, geen ketchup. Okay. Dit zijn de klassieke ingrediënten van Ja, in. En dat, is, dat je echt denkt als je zo'n recept leest. Want jeetje, als je er twee happen van eet, heb je een volwaardige maaltijd. Nou. Maar hoe gaat het nu? Want we zitten nu... Nou, jullie proeven het, het al. eerst praat dus ik proef nog niet. Nee, ik uh, het is heerlijk, maar ook als ik die hmm. lijst van ingrediënten zie. Ja, alles is lekker. Alleen staat het als je het combineert. Wordt het nog lekker. Ja, het is heerlijk. Dat kan bijna niet missen, bedoel je? Ja, bijna niet. Het is in ja. En er zit kaas bij. Ja, en er zit kaas bij. Ik had de combinatie van ketchup, pikkelilie en olijven vind ik een bijzondere combinatie. Ja. Maar dat zit er allemaal in. Ja, er zit een zoet, een restverwerking. Alle smaken zitten er dan door elkaar. Ja. Dus zowel uh, iets zuurs als iets zoets. En het, uh, nou, het is uh, goed door elkaar gelopen. En het, het is een duidelijk, duidelijk. een recept dat ja. ooit is gemaakt als restverwerking. En dat je daar alles erin kunt doen. Ja, de kapsalon. Ja, maar ja, dit weet... haal je echt niet bij de snackbar. Laat ja, me eerlijk zijn. Nee. Hoe vind jij de smaak, Linda? Nou, ja, zo alles door elkaar. Ik ben daar niet zo van. Ja. Je maar... houdt meer van alles een beetje gescheiden. Nou ja, het is echt... Het idee van als je maar nou alles wat lekker is bij, bij elkaar stopt, dan wordt het nog lekkerder. En dat is volgens mij toch gewoon niet zo. Ja, ja. ja vind je wel? Ja, vind Doe jij toch ook niet? Nee. Ik, als, ik, als, ik, als ik eet, dan haal, haal ik het liefst alles apart wat smaken anders zijn. Ja, ja. Eigenlijk eet ik al een stukje vlees met, met, met, met gebakken rijst. haal ik eigenlijk gebakken rijst apart en vlees apart. Ja. Maar als het zo gekookt is en de smaak gaan goed door elkaar over, nou, dan vind ik het niet ja, ja. verkeerd. Ja. En zijn misschien wel... Ingereden, wat niet helemaal op de eerste gezicht bij elkaar past. Die is de andere. Ja, want we krijgen nu een tweede keesje hier. Nee, want er moet even vermeld worden. Nou. De ene is op de klassieke, authentieke manier gedaan. zoals het eigenlijk hoort. Namelijk met die uitgeholde Edamma kaas. En de tweede heb je anders gemaakt. Ook eigenlijk onder de rust van de nu meestal gebeurt. Het gebeurt nu meestal, heb ik begrepen. Uh, in een overschaal. En dan de kaas gewoon met kaas erbovenop. Het is wel grappig, die uitgeholde mooie. Kaas, vanmiddag was een, uh, een jongen bij mij, uh, van, die werkt bij de Color Kitchen... die heel internationaal aan het koken zijn daar. Die heb ik dit laten zien. Die had wel meteen zoiets, uh, hoe mooier kan je haast niet hebben. Mm -hmm. Zo die gevulde edammerkaas met die deksel erop... die er zo half afgelopen is in de, in de oven. Dat ziet er heel erg mooi uit. Ja, ja. En wat doe je met die wasschil die eromheen zit? Ja, je en die... moet dus niet aan de buitenkant komen. Oh, ik denk dacht die ik... eraf moet halen. Die okay. heb ik gewoon ja. erop laten zitten. Ja, ja. Het wordt allemaal niet vermeld in alle receptuur. Ja, ja. Ik denk, ik laat hem erop zitten. Uh, je moet er niet aankomen. Hij okay. moet ook in een bak water in de oven, gaan. Oh, hè? Oh. Oh, ben Marie. Ja, ja. Dus hij gaat niet rechtstreeks zo in de ovenschaal oh, nee. de oven in. Het is een ongelooflijk gerecht. Nu komt de tweede variant, die we heel vaak uh, tegenkomen, zonder. Uh, die staat ja, in de die in Gewoon de de een iets, iets gewone recept. Ja, en dan is het eigenlijk meer inderdaad zoals wij dat thuis noemen: rijst met een prutje. Juist. Zouden wij zeggen thuis. En? Met kaas erover. Ja, maar jij hebt een recept meegenomen. Nog. Ja, dat, dat heb ik hier voor me. Ik heb oh. nog gevonden het boekje This is the way we cook. Asina Nosta Cucina. Dat is een, een, een heel ja. eenvoudig uh, receptenboekje van de Nederlandse Antille Aruba. Mm. En dat gaat over al die eilanden daar, Sint Maarten enzovoort. En daar staat Keshirjena ook op. Gevulde cheese shell. Het is uh, in het Engels dit recept. We, gaan, we hebben het ook op de website ook gezet. Oké. Okay. Uh, uh, the original cap of the edam... from which the wax has been removed. Oké. Okay. Nou, few... dat heb ik dus niet gedaan. Kunnen wij nu gewoon iets krijgen? Denk het niet. <laughs> <laughs> Or a few slices of cheese... The word of caution, never use soft young cheese for the jena. Nee, dat denk ik ook dat dat niet gaat. Omdat maar dat het grappige is, het moet wel van. even bijvermeld worden... dat jij vandaag eigenlijk volgens mij pas teruggekomen bent. Hè? Dus dit Klopt. recept zien wij nu pas. Dit is net ingevlogen vanuit Aruba. En uh, nou, ik ben er heel benieuwd naar. Ik ga nog wel even door in mijn studie Jena. Ja, en ik stel ook voor dat luisteraars mm. zich gewoon bemoeien met deze. deze. Nou, heel graag. We Als... hebben ernstig behoefte ja? aan antwoorden of en banen. Hoe zij het maken? Ja, ik ben er heel benieuwd naar. De discussie is nog nog niet gesloten. We nee. gaan nu naar de tweede. En dit recept heb ik meegenomen van een restaurant op Aruba. Dat heet Papiamento. Ja. En dat is een van de beste restaurants van het eiland. En daar maken ze dus een fantastische caseyena. En ik heb ook uh, de chef gesproken en die zegt... het succes van deze caseyena is dat we werken met een mengsel van kip en bief. Ja. En daarnaast dat we uh, heel veel pikkelily gebruiken. Ja. De smaak van pikkelily is heel... Nou, daar aanwezig. heb ik waarschijnlijk te weinig van gedaan. Zoals ik al zei, de hoeveelheden staan er niet bij. Nee. Piccadilly is een ingrediënt wat ik alleen maar... Nou, toevallig hebben we het natuurlijk de vorige keer hier ook bij ons Captain's Dinner hadden we piccadilly. Maar het is iets wat ik verder niet heel veel fork, gebruik. Ik heb eigenlijk helemaal geen is, uh, uh, Dus ik heb geen idee of ik er genoeg piccadilly in heb gedaan. Misschien had er wel veel meer in ja, moeten. Okay, maar... Ik zou heel graag een keer een origineel door een Antilliaanse... Ik heb zo'n gemaakte Keesie Jena willen nou, volgen. Maar jij komt net terug. Heb je, ja. Dit is hem. Ja? Dit is je, je hebt origineel. het ook gegeten, toch? Ja. ja. Er zit, er niet, oh, zit er genoeg ja. pikkelilie in, denk jij. Maar. Nee, Denk nou, daar ga je niet. al. Maar ja. ik vind de en... smaak van de kruiden wel heel goed. Ja, en dat... we hadden het er al over dat er staat dus ground beef, dus gemalen rund. En in, uh, daar maken ze, uh, uh, ze, ze dat bief. veel groffer. Ja. Maar ze malen het veel groffer. Ja. Dat is natuurlijk, uh, bij ons wordt de gehakt vrij fijn gemalen. Ja. Veel ja. fijner dan in de rest van de wereld. Ik vind de smaak van de kruiden, of van de totale substantie van deze, wel lekker. Die komt er hè? wel in uh, En uh, ja, wat mij verder opviel is dat het eigenlijk... Uh, Iedereen maakt het wel, maar niemand weet precies hoe. Dat is toch wel weer een bijzonder fenomeen. Ik denk dat, dat het kenmerk van dit gerecht is dat je gewoon er van alles in kan doen met een soort restverwerking, ja. vlees, hè, Zoals je in Nederland zeg maar wat jachtschotel hebt, maar ook zoete dingen en ja. pittige dingen bij elkaar. Is dit ook zo'n? Ja, daar heb je dus geen recept van. Dat, dat, dat doe je gewoon. Dat gaat bij overlevering. Maar ja. ja, uh... bij die Kees Jena, de Indica zat er, die was met eieren gebonden ook echt, hè? Dat oh, ja. was in die tweede niet, maar in het eerste recept binden ze het met eieren. Ja. Okay. Hier zitten ook groene olijven in ja. en cashewnoten. Trouwens, uh, Linda Rodeburg, jij hebt ook een tijdje op uh, Curaçao gewoond toen je jong was. En een van de feestelijke gerechten daar, behalve casheena, is ayaka. Mm -hmm. Gevulde bladeren met, met een deegrolletje, ja. mag ik het zo noemen? Nou, ik heb ze meegenomen. Wat, wat is Ayaka? Ayaka wordt uh, op de Nederlandse Antilles dus, uh, en in Venezuela trouwens ook uh, veel gegeten met kerst en oud en nieuw. En het is een bananenblad. En daarin zit uh, een, een omhulsel van maïsmeel, noem maar funchi maïsmeel. En daarin zit weer uh, kip. Maar dan krijg je dus ook weer die dingen die ik nu terugvind terug in de Cassiëna. Een kappertje, een cashewnoot, één pruim, één olijf. Dat moet er, allemaal er in. In. dat moet er allemaal in zitten. Dat is dus heel sterk. En een, een flinke uh, madame Jeanette, dus een peper. Maar dat zit allemaal hier ook in, hè? Ja, en dat zit dus ook in Ayaka. Maar dan echt allemaal gescheiden. En dan, die moeten er ook allemaal in. Maar dan moet één olijf geen, uh, ja. in ofzo, of zo, of één, dus okay. één kappertje. Eén olijf, één cashewnood, dus één kappertje. zijn, een pruim. Dus die moeten er allemaal in Wat zitten. Wat grappig, ja. En... Uh, ja, het is veel pittiger in dit geval. Laten we dit ook even proeven. Ik ben ook heel benieuwd wat Polo Chan van Namke hiervan vindt. Het gaat een beetje de Chinese Het is dus Het is iets meer Chinees. Het is iets meer Chinees. Omdat het gestoomd is in zo'n blad. Het is Aziatisch, zeg. Toen, toen ik het uh, zag, ja. toen het ingepakt was, ja. uh, vroeg ik of er rijst in zat. Omdat, de, ja. omdat wij ja. ook zo een ja. traditioneel gerecht hebben. En het is ook zo'n heel mooi voorbeeld in. van hoe je, vooral op de Antilliaanse keuken, maar ook de Suriname, dat dat echt een mix is van alle eetculturen in de wereld ongeveer. Je ziet de Joodse keuken erin, dan de Sefardische Je ziet de Chinese keuken erin terug. Je ziet, uh, nou ja, de Hollandse keuken erin. Alles zit, er, zit erin. Het, het is één uh, grote meltingpot... Zoals de eilanden zelf Ja, dat zowel zijn. Als, uh, ja, we is wel Jena als Ayaka. We krijgen dat? nog even op ja. de valreep een reactie binnen van Jola Wijbrands. En zij schrijft The Cooking of the Caribbean Islands uit 1974. Daar staat het recept van Jena aan. Ja. Zij gaat het ons toesturen Heel in kopie. En we blijven gewoon uh, elkaar graag op de hoogte houden. Doe dat dan via onze uh, uh, mail. En meld u daar ook aan als u 24 februari aanwezig wil zijn... bij onze volgende uitzending hier in Sturm. Dus met in Amsterdam. Tussendoor kunt u ook de website uh, bezoeken. Daar vindt u alle receptuur en de uitslag, de keiharde uitslag van de Polo Chans. Proef, uh, rijstproefpanel. Uh, uh, nou, eet smakelijk. Wij gaan hier gewoon lekker uh, heel zwaar Keesje Jena eten en uh, Ayakas. En dank voor jullie komst. En volgende keer zijn we er weer zometeen twee dingen met Edwin de Vries als gast. MTN.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 Ook niet uit Italië. De Tros Autoshow. Morgenmiddag om 2 uur. Uit Japan. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.